van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend geworden over de dodelijke schietpartij gisteren bij een universiteit in Tsjechië. Veertien mensen kwamen om het leven, inclusief de schutter. Over hem weten we nu meer, vertelt mijn me collega Katrien van de Buitenlandredactie. We weten dus dat het een 24-jarige man is, een oud student van die uh, Karels universiteit in Praag. Hij had heel veel wapens. Hij had een wapenvergunning, maar hij had heel veel wapens. Ook heel veel wapens waren op dat moment in het universiteitsgebouw. Dus het had nog veel erger kunnen zijn, zegt de politie. Hij zou geïnspireerd zijn geraakt door andere schietpartijen in Rusland. Er raakte gisteren ook een Nederlander gewond. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. In Polonaise over de weg. Dat gebeurde dit jaar een stuk vaker dan vorig jaar. Er stond een derde meer files, zegt Rijkswaterstaat. Tien langste files dit jaar werden veroorzaakt door slecht weer of werkzaamheden. of ze waren voor feestdagen, zoals Pasen. De meeste files stonden in Zuid-Holland en Brabant uitwaaien op het strand op zo'n stormachtige dag. Het kan de komende dagen niet in Egmond. De gemeente heeft borden met een waarschuwing erop gezet. Door het hoge water en de harde wind van storm Pia... is er veel zand afgeslagen en zijn er kliffen ontstaan. Hartstikke gevaarlijk en dus kun je voorlopig het strand niet op. En de Britse tiener, die zes jaar werd vermist... heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. Alex verdween zes jaar geleden spoorloos na een vakantie in Spanje... met zijn moeder, die niet zijn voogd is. En hij kwam onder meer in Frankrijk... in een commune van zijn moeder en opa... Hij voelde zich daar erg alleen, want hij had helemaal geen vrienden, vertelt hij. Ja, yeah, I was safe en I was always healthy, but um, no social life, no meeting people my own age, kind of always being isolated comes boring to say the least, really. Alex wist uiteindelijk vorige week te ontsnappen en werd geholpen door een automobilist. Die bracht hem naar het politiebureau. Sinds afgelopen weekend is Alex weer bij zijn oma in Engeland.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw, sneeuw warmte. warmte kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met menu. nu. ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend. Weekend.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 de kringslag van een licht gebaar in de zon op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard. Bana.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 We zijn op de boulevard. En zie ik haar met parasol en hondje. Dan wellicht wat ouder, maar wie zou dat verhinderen? Die schoonheid ruimte laat. Haar haar in witte windveren. En eindelijk groeten bij elkaar. Met een bescheiden hoofdgebaar. Volgend jaar op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard. Ja, welkom terug luisteraars. Ja. We luisterden net naar Boudewijn de Groot. De dame met het hondje. Want zijn, volgens mij van zijn laatste album. voor mij dame ja. onbekend, ja. Ja, ik kende hem niet. Nee, dus vandaar dat... Ja. Maar het is bijna... We zijn met twee uur bezig. Dus Het is dus tien over één bijna. Dus tijd voor... Een raad, een lied. raad, het lied. We laten het één keer horen. Uh, en dan verwachten we reacties. Ja, en uh, uh, wat u kan bellen is telefoonnummer 023 57 30 393. Als u denkt van, ah, ik weet het, het is... Het is een moeilijke, dus misschien moeten we straks een aanwijzing geven, maar ja. laten we het eerst maar eens horen. Ja. Hier komt Raad het Lied. Raad het Lied. Ik vind het een moeilijke. Ik vind hem ook heel moeilijk, ja. ja. Ik, ik, ik, toen ik hem voor het eerst hoorde haalde ik het er ook niet uit. Nee, maar het heeft dus, te maken met de nee. tijd van jaren. het jaar, hè? Absoluut. Ja, ja. Het is, uh, Dat is onze eerste aanwijzing. Ja. Uh, telefoonnummer nog een keer? 023 5730393. Ja. En de, uh, de winnaar krijgt een meet and greet met uh, de gitarist? Met de gitarist, ja, absoluut. <laughs> In de tussentijd draaien we even hokken in met Silver Machine. Dan gaan we even terug naar Sandford Zuid. Ja. Een uh, interview van uh, Roy met uh, burgemeester David Molenburg. Een terugblik en vooruitzichten uh, van uh, de burgemeester. Oké, okay. nou, dat gaat u wel. Het jaar is weer voorbij. Als u zo terugkijkt naar het afgelopen jaar, wat uh, vond u daarvan? Nou, het was een. een, een... Echt een heel mooi jaar voor Zandvoort. Um, we hebben natuurlijk in de zomer iets minder weer gehad. Maar ja, uiteindelijk als we zien dat er toch ook weer heel veel mensen met heel veel plezier naar Zandvoort toe zijn gekomen. Fantastische editie van de Formule 1 gehad. Weliswaar met iets minder weer dan de jaren daarvoor. Um, ja, en politiek gezien zijn er ook belangrijke stappen gezet. Er uh, is natuurlijk veel besloten over parkeren. Uh, belangrijk besluit genomen over de kwaliteitsimpuls in, in Nieuw Noord. Uh, ja, grote bouwprojecten die uh, weer stappen verder zijn gekomen. Dus om het al gewoon een mooi jaar. En dan natuurlijk de volgende vraag. Volgend jaar, wat verwacht u daarvan? Nou ja, ik, wat ik heel fijn vind op dit moment is dat ik zie dat na al die coronajaren en uh, ja, toch ook wel best wat onrust in de, in de, in de samenleving. Ik had er vanochtend ook met alle horeca-ondernemers nog een overleg over en de politie. Zien we dat iedereen weer een beetje rustiger is. Dat we wat echt veel minder overlast hebben dan we, dan we hadden. Dus ik hoop dat we dat uh, volhouden. Dus dat dat ook echt blijft. En we gaan natuurlijk weer fantastische dingen meemaken, weer een Formule 1 eh, die daar aan zit te komen. We zijn nu voor, vol met de voorbereidingen bezig, um, als je kijkt nu Keuridex uh, worden stappen gezet om daar te gaan bouwen, dus al met al denk ik dat het weer een, een heel mooi jaar voor Zandvoort wordt. Zoals elk jaar gaat er natuurlijk een nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in Zandvoort, wat de gemeente samen met allemaal organisaties organiseert, wat kunnen we daar volgend jaar van verwachten? Nou ja, 12 januari, komt allen, zou ik zo zeggen, is er in uh, Nieuw Unicum een receptie van half acht tot half tien. Dat is inderdaad de Zandvoortse receptie. Dat organiseren wij niet als gemeente, maar dat wordt georganiseerd door een aantal betrokken inwoners. Met allemaal uh, bedrijven, instellingen die zich daar ook presenteren. Wordt hartstikke leuk, er is muziek. Uh, ja, ik ga daar zelf natuurlijk een, een klein woordje, niet te lang, spreken. Uh, maar het wordt echt een, een mooie avond. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen, kom vooral. Toegang is gewoon uh, gratis, je kan er gewoon naartoe. Uh, en leuk elkaar ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik wens u in ieder geval een fijne jaarwisseling. Van hetzelfde. En ik wens iedereen, iedereen een hele fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar. Ho, ho, ho. Nou, mooi inderdaad. Ja, ja toch? Ja, goed verstand voor de site. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Uh, stukje cabaret of even een stukje spinvis? Zegt u het maar. Um, um, um, um, um, um. Doe maar spinvis. Helemaal vinkers?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 Spreukjesbos. Spreuk, nee, geen sprookjesbos. Spreukjesbos. Een spreukjesbos is een bos dat vol zit met spreukjes. Ja, zoals bomen, waardoor men de bos niet meer ziet. Onkruid dat men niet vergaat. Vogeltjes, die zingen zoals ze gebek zijn. En één zwaluw. U begrijpt wel dat in een spreukjesbos de achterstond goud in de mond heeft. En Hans en Grietje waren dan ook al vroeg uit de veren. Hans zei. Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? <lacht> um, een beetje eigenaardige zin, hè? Hans zei. Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Heel eigenaardig. Hans zei. Grietje, zal ik met een mooie weer mijn korte rokje aantrekken? Hans zei. Grietje. Hans. zei. Grietje. zal ik met een mooie. <lacht> ja.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 Nou, wij hier in de Spreukjesbos houden er niet van. Het begint wel flitsend, maar het eindigt altijd met gedonder. <lacht> ja mevrouw, maar dat is voor ons van de wetenschap nu juist zo interessant. Bij Omwer moet je namelijk tellen. Oh ja. Nee, echt, mevrouw, tellen. Tellen?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 Ik zei, nee, dokter, nee. Pas als ik zo ver ben afgetakeld, dat ik in mijn eigen uitwerpzone lig, mag u bij mij een pilletje overwegen. Norit schijnt er goed te zijn. GELACH zei Hans. Mevrouw, Norit. Ook zonder Norit maak ik het niet lang meer, klaagde Rex. Want wie staat op het rolletje, die kost het in een spreukjesbosst een bolletje. Kom, mevrouw, ze zeggen ook altijd, krakende wagens lopen het langst. En hoop doet leven? Ach, wat hoop doet leven? Vandaag nog hoort man naar dood. Een enorme blikselvlis verlichte haar spreukjesbos. Terwijl Grietje enthousiast begon te tellen, zakte Hans dodelijk getroffen op de grond. <lacht> Zijn laatste woorden waren... De dood komt altijd... <lacht> Zijn laatste woorden waren... De dood komt altijd...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 Het is hier toch verschrikkelijk goed eigenlijk. Ja, hè? Ongelooflijk, ja. Ik heb veel van zijn shows gezien, maar... dit kan ik me ook niet meer herinneren. Nee, deze kan ik me ook niet herinneren. Oh, heerlijk, ja. ja. ja. Eens meer gaan kijken, inderdaad, ja. Goed, terug naar uh, volgende week. Dan gaan we ook weer natuurlijk het uh, afscheid nemen van het afgelopen jaar. Ja. En één nummer uit dat mooie lijstje... Uh, is Ecstasy met Dear God. Die gaan we er dus zeker volgende week draaien. Maar nu alvast een voorproefje...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 We'll Ja, dit was Argent met Hold Your Head Up. Ja. ja. Wel een oudje hoor, maar... Daar moest ik toch aan denken toen ik die uh, lijst probeerde samen te stellen. van de, Wat mij geraakt heeft afgelopen jaar. <laughs> Want we hebben wel eens gehad over... Uh, uh, liedjes die je wel eens neuriet of zo. We hebben ook een ja. item gehad. En dat is er eentje van, ja. Dus vandaar, toen moest ik aan dat neurie denken, ja. Weet je, dat ik meestal van die liedjes neurie... Dat je denkt van, maar god, hoe kom je eraf... <laughs> ja, <laughs> dat, dat, dat heb ik meestal met neurie. Dat ik echt denk van, oh, ik moet hier ja. van dat nummer af en ik krijg het niet uit mijn hoofd. Oh, ja, dan moet je gewoon een andere zingen dan. Ja, ja. en dan kom ik ja. meestal niet verder. Als twee kleine ja dan ben ik dat andere liedje van kwijt, dus ik ben ja. daarmee. Ja. Zo blijf je heen en weer gaan, hè. Leuk, met, uh. ja, ja. En we hebben nog geen uh, telefoontje gehad van uh, het raden. Nee, moet ik hem nog een keertje laten draaien? Hoor? Laten ja, en dan ja? geven we er nog een hint bij. Oké. Okay. Het Hier. gaat over, uh, over een ding wat we in huis zetten met kerst. Nou. <laughs> wat? Wow. Het kerststalletje. Hier komt-ie. Oké. Okay, Raak ja, het niet. Ja, moeilijker, maar uh, ja. met deze twee hints moet iedereen er wel ja. toch uit kunnen komen. En we doen er liggies en ballen in. <laughs> oh, dan weet ik het. Nou ja? Ja. De kerststal. <laughs> <laughs> het kersttoetje. Het kersttoetje, yay! Slagroom. <laughs> Slagroom, ja. ja. Nee, laten we maar verraden. Ja. Dus kunnen mensen ook niet slapen vannacht, dat is ook niks. Het was, uh, oh, Denneboom. Ja. Zal ik hem eventjes uh, op uh, YouTube uh, zoeken? Dat dan kunnen we dat originele. eventjes laten horen. O, oh, dennebom. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. O, wat zijn je takken, wonderschoon. Ik zag je laatst in het bosje staan. Ja. Okay, in het bosje staan? Ja. <laughs> ja. ja, hier is hij. Wacht, wacht, wachten, wachten, Wacht, Wachten, wachten, wachten, wachten, wachten. wachten, wachten, wachten, wachten. Ja, twee, één. Ja. Oh, denneboom, ja. oh, denneboom, wat zijn je takken wonderschoon? Ik heb je laatst in het bos zien staan, toen zaten er geen kaarsjes aan. Oh, denneboom, oh, denneboom, wat zijn je takken wonderschoon? Oh, denneboom, oh, denneboom. Wat zijn je takken wonderschooon? Ik heb je laatst in het bos zien staan. Toen zaten er geen kaarsjes aan. Oh, Denneboom, oh, Denneboom. Wat zijn je takken wonderschooon? Moet nou. iedereen het wel weten? En hè? nou allemaal braaf naar bed. <lacht> <lacht> Oogjes dicht avondjes doen. Altijd te rustig. Heeft, heeft niks met fabeltjeskrant te maken, toch? Nee, tuurlijk niet, maar dat maakt dan niet uit. Dus oh. Het is leuk om de fabeltjeskrant... Sorry, sorry, sorry. Ja. Ja. Oké, okay, nou, we gaan nu even terug uh, naar het afgelopen jaar. Ik heb Twee nummers die uh, uh, mij zijn bijgebleven het afgelopen jaar. David Guetta en Baby Rexha. I'm Good, Blue, de zaakjes. En uh, Chesto met The Business. Hier komen ze.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 Nou, dat waren twee mooie nummers uit het uh, afgelopen jaar, Pieter, <laughs> nee... En als laatste, just yes, so met de business. Ehm, um, weer een stukje cabaret. Pieter Derks met benzinepomp. Dan gaat natuurlijk zeggen dat het erg duur geworden is. Dus. Mm -hmm. Pieter Derks. Maar goed, daar zie je hoe snel je, gewoon, hoe snel je gewoon iets denkt zonder er echt over na te denken. En, en nou ja, dat is misschien ook waarom ik het zo vermoeiend vind om, om de hele tijd klant te zijn en consument. Omdat je dan natuurlijk de hele tijd, hè, er wordt natuurlijk de hele tijd ingespeeld op je reptielenbrein. brein. Die, die marketingwars die proberen juist op allerlei, op allerlei slinkse manieren jou ergens een fuik in te laten zwemmen. Door onbewust op die reflexen in te spelen. Weet je, daar, daar, daar word ik zo nerveus van de hele tijd. Dat je de hele tijd op je, op je hoede moet zijn en, je, en jezelf moet afvragen van... waar ben ik eigenlijk mee bezig? Weet je. Ik, ik stond op een gegeven moment in Frankrijk op een wc bij een tankstation. Ik was op vakantie met mijn gezinnetje, hè, bedrijfsuitje. Um, we hadden getankt bij een van de andere al ergens. Ik moest er even naar de wc. En ik sta daar mijn handen te wassen. En toen hing er naast die wasbak een witte kast aan de muur. Witte kast, zo, drie knoppen. Een rode, een oranje en een groene. Of ik wilde aangeven wat ik als klant vond... Van hygiëne op het toilet. Dat vond ik nog best een lastige vraag, want ik had geen hygiëne gezien. Ik wist niet dat die hygiëne was op dit toilet. Het was midden Frankrijk, 40 graden buiten. Een route soleil, bloed bloedheette zaterdagmiddag, midden in de zomer. Tankstation langs de snelweg en dan ook nog de mannenplay. Dat is geen plek waarvan hygiëne denkt, nou, hier ga ik eens lekker heel de middag hangen, joh. Dus mijn neiging was gewoon rooiknop. Ik denk, oké, okay, je wil mijn mening? Prima. Chore teringbende, dat is mijn mening. Wil je hem hebben? Komt-ie. En ik was al bijna bij die knop. En ineens, ineens, ineens twijfelde ik. Ik stond er, ik dacht ineens, wacht even, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? En ten eerste, ik had net mijn handen gewassen en die knop zelf zag er ook niet altijd hygiënisch uit. Ten tweede, ik denk, wat, wat gaat er dan gebeuren? Stel dat ik druk, wat dan? Wat schieten we ermee op? Wat, wat gaat er veranderen? Kijk, wat ik hoop dat er gebeurt als ik op zo'n knop druk, ja... Wat ik altijd hoop dat er gebeurt als ik druk, is dat dan ergens in Frankrijk, op het hoofdkantoor van de Total, op de allerhoogste verdieping, in het kantoortje van de aller, aller, aller, allerhoogste baas, de directeur-generaal du Total, dat daar een sirene gaat. Dat is wat ik hoop. Dat ik op die knop druk en op zijn kantoortje uit het niks in één keer zo... En dat hij schrikt, dat hij denkt, oh no, een ontevreden klant aan de a Oh, merde, no. En dat hij gaat bellen, bestuursvergadering op mijn kantoor. Allemaal bij elkaar komen. ontevreden tevreden Hollander. Oh. En dat ze daar gaan zitten vergaderen. En dat, en, en dat hij even stevig doorvraagt hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dat ze bestuur hem uitlegt. Dat ze gewoon bezuinigd hadden op de schoonmaak. En dat ze dat salaris van die schoonmakers steeds verder naar beneden hadden geduwd. En dat het gemiddelde, nou ja, uiteindelijk, nou ja, dat ze zo weinig betaald kregen. Dat het enige dat nog goedkoper was, was om die mensen er allemaal uit te flikken. En dan dezelfde schoonmakers via een uitzendbureau. gewoon dezelfde het werk weer te laten komen doen. Nou, dat hadden ze toen maar gedaan. En nu had de schoonmaker gemiddeld nog 8,8 seconden om het toiletje te poetsen. 3 voor de pot, anderhalf voor de bril, twee om het wasbakje uit te vegen... en dan nog 2,3 om de rol te vervangen. Mits ze er in de tussentijd in zouden slagen met hun voetjes... de dweil nog een beetje zijwaarts voor zich uit te schuiven. En dat die directeur generaal eruit die totaal dat hoort en dat hij denkt... dit kan zo niet langer. Dit is een misstand. Huh? En dat die besluit, we gaan het anders doen. We gaan ze weer in dienst nemen, we gaan ze betalen, we gaan een goede werkgever zijn voor de schoonmakers. En dat niet alleen, we gaan de salarisverhoging van de schoonmakers financieren uit de bonussen van het hele bestuur aan deze tafel. En dat het bestuur dat dan ook meteen een goed idee vindt. He? Dat die geïnspireerd zijn door dit morele leiderschap. He? Dat die helemaal van, oh, ze zijn revolutionair, Jean-Pierre. Dat is helemaal, oh, wow, ja, van een apropos, van een doelala. Dat ze zelf ook met wilde plannen komen ineens. Dat er eentje op springt, maar Jean-Pierre, Jean-Pierre, zullen, zullen we dan ook belasting gaan betalen? <lacht> en dat er nog eentje op springt, maar Jean-Pierre, Jean-Pierre, zullen we ook een keer een vrouw laten meevergaderen? He, dat er nog eentje op springt. Jean-Pierre, Jean ze willen ook stoppen met fossiele brandstoffen. GELACH. Een beetje ongemakkelijke stilte in de boardroom van de Total. En dat iedereen naar Jean-Pierre kijkt. En dat Jean-Pierre kijkt. He, dat Jean-Pierre over zijn ziek wrijft. En dat hij denkt. Hmm, sinnepamaal. Sinepamaal. En dat hij besluit, wij gaan het doen. Wij gaan vooroplopen met de Total. En wij gaan investeren in auto's die rijden op andere dingen. Op waterstof, op windenergie, op zonnekracht, Op dingen die je in de file uit je neus kan halen. Weet ik het gewoon. Iets waar veel van is. Ergenis. Auto's die rijden op ergernis. Dat lijkt mij persoonlijk de meest efficiënte vorm van transport. Toch? Dat wordt opgewekt terwijl je rijdt. Ben je gewoon klaar. Je nee, hele binnenstad hier één grote krachtcentrale, man. Dat is te gek. Maar goed, dat er een auto wordt ontwikkeld die zo zuinig en, en, en milieuvriendelijk is... dat iedereen het wil hebben. Dat andere bedrijven ook van die auto's gaan maken. En dat er zoveel van die auto's op de markt komen dat de vraag naar olie instort. Dat niemand meer olie hoeft. Dat ze in Saoedi-Arabië wanhopig met de afgehakte handen in het haar zitten. He, en dat dan... <tiedacht> dat dan uiteindelijk de vraag naar olie zo ver instort... dat de CO2-uitstoot ook naar beneden gaat en dat die zo ver neerdaalt... Neer dat, dat, nou ja, dat, dat het klimaatverandering piepend en krakend tot stilstand komt... dat de zeespiegel weer een beetje terug begint te dalen... dat de polkappen langzaam weer aangroeien... dat er een ijsberenplage op de Veluwe ontstaat... GELUIDEN. en dat uiteindelijk het voortbestaan van zowel de mensheid... als onze gehele planeet is veiliggesteld... omdat Pieter Derks uit Nijmegen de moet had... Op het moment dat het er echt even om ging op een rode knop te drukken... bij de Total midden in Frankrijk op het herentoilet. Dat is... Ik ben alleen bang dat de kans vrij klein is dat dit gaat gebeuren. Om te beginnen staat het hoofdkantoor van de Total waarschijnlijk niet in Frankrijk. Maar goed, dat ik op die knop druk... Ik, denk, ik, sta, ik, ik, nou goed, ik sta er met mijn hand bij die knop... Ik denk, oké, okay, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren als ik nu druk... is dat de schoonmaker, die toch al onderbetaald wordt, ook nog op zijn flikker krijgt. Dat is waarschijnlijk wat ik kan. Of, andere optie, dit kastje is verder nergens op aangesloten. <lacht> dat leek me eigenlijk nog het meest waarschijnlijk. Dat is gewoon, gewoon psychologie, hè? Dat ze gewoon, ja, als de klant maar zijn ja, frustratie even kwijt kan over het feit dat die play... Ja, eigenlijk alleen maar schoner werd terwijl die stond te pissen. Ja, dan, uh, ja komt hij wel weer terug. Dat, dat dat kastje er eigenlijk gewoon hangt... omdat het goedkoper is om een smerige pleet te hebben met zo'n kastje... dan een schone pleet met een schoonmaker. Ik denk, ik moet hier niet meer aan meewerken. We worden er tegen elkaar uitgespeeld? Mijn, mijn, mijn, mijn mening wordt misbruikt om het salaris van een schoonmaker te kunnen halveren. Ik moet hier gewoon niet meer aan meewerken. Maar ja, dat moet je op zo'n moment maar net even realiseren. Weet je. Die tegenwoordigheid van geest moet je maar net hebben. Om, om op zo'n moment midden in zo'n reflex... even, even de, de hele bol stop te zetten. En, en, en ja, ja, je moet jezelf dus de hele tijd... elke dag in elke situatie... de meest cruciale vragen stellen. Waar dan ook. Hè? Nou, welke vraag zou je willen stellen? He? Ik kent je de agenda. De agenda... Nou, dan beantwoord ik jouw vraag. Oké, maar ding. Mooi, wat we werken <laughs> toch goed samen. in Theater De Liefde is uh, op, uh, we kijken wanneer is dat, uh, vrijdag uh, 12 januari, komt uh, Pieter Jouke. Pieter Jouwke is bekend van um, uh, one-liners en dergelijke. Dat is een televisieprogramma. En hij heeft eerst zes oefenvoorstellingen gemaakt en dit wordt nu zijn echte... Oké, okay, ja. Uh, hij schrijft voor andere cabaretiers en al dat soort dingen meer, dus... Uh, moet leuk zijn, ja. Ja, moet leuk zijn. In de Veel komt Velofsky. heb jij ooit een uitzending meegemaakt. Klopt, ja. Ja, dat is vanavond. Ja, die zingt vanavond bedenkelijke liederen. Ah, dus dat, dat leek mij wel leuk. Ja, zeker. En vrijdag 22 december komt Simply de Best uh, van uh, Tina Turner. Tina Turner zelf komt niet, heb ik gehoord. Nee, die is toch dood? <laughs> ja, schat, dat weet ik toch. Daarom komt ze, gaat het een beetje ruiken op dat podium. Dat is niet, dat is niet de bedoeling. Dus het is wannabe Tina Turner ja. die dat doen. Dus, en dan heb je in uh, de Stad Schouwburg... Ja. heb je de, uh, van uh, donderdag 21 december tot 7 januari... heb je de Aston Brothers. Ja, en dat is echt heel erg leuk. Uh. Okay. Dus wat, wat, wat zal ik, ik zal een stukje erover... Treden binnen het Haarlemse winterwonderland... en geniet met de hele familie... van de oogstrelende en eigenwijze theatershow... door de enige echte Aston Brothers... Samen met hun publiek stappen de Estens door het magische spiegel... en veranderen ze in mastieuze oude stad Schouwburg... in een warm, vrolijk en mysterieus paleis der wonderen. In de, deze muzikale familievoorstelling met acro, uh, acrobat... Nou, ja. uh, nou ja, waarom kan ik geen acrobatiek <laughs> zeggen? Acrobatiek. Humor en poëzie komen kinderen van 8 tot 108... Uh, tekort en orentekort. Ja, klinkt dus. leuk inderdaad. Ja, ja het is ja. echt de dat is een aanrader die ja. komt. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus en voor de rest had ik ook nog allemaal. Lenet van Dongen komt in januari, 17 tot en 18 januari. Dus Dat is ook echt leuk. Een uh, Verveer komt. Dat zijn allemaal. Uh, ja, dus er komt een hoop, hoop cabaret daar er in. Het, komt er komt ja, een hoop in cabaret maartje. in ja. uh, Schouwburg. En in heel veel zijn al uh, ja. uh, hoe heet het, uh, wachtlijsten voor. Oh, okay. Wat is dat er interessant we. voor te doen? Nou, er is nog steeds natuurlijk de zeeschilders tot 7 januari ja. in, uh, de, in het museum. De ijsbaan is natuurlijk nog open. En daar uh, gaat ook nog steeds volgens mij de fluitketel uh, curling uh, nog door. Dan hoe heet heb je fluitketel? Weet je dat fluitketel? Curling. Waarom als fluitketel? Of? Omdat het niet met echte keurlings gedaan wordt, maar met, met fluitketels. Oh, wist ik niet. Ja, wist ik ook niet. <laughs> maar ik denk het zo. Klinkt logisch. Ja. ja. ja, ja wist ik niet. Leuk. Ja. ja. Uh, dan heb je vrijdag uh, vandaag is de Benefiet concert, uh, in voor de Zandstroom. Dat is in de Protestantse kerk. Dat is op het Kerkplein. En de kaarten zijn 10 euro. Dan is er maandag 1 januari oh, ja. om ja. 1 uur begint dan weer... bij de haven van Zandvoort... Uh, de... Uh, nieuwjaarsduik. Ja, leuk. <laughs> dus komt allen kijken... naar die gekke mensen die het water in duiken. Ja, jij niet zeker? Hè? Ik duik het water in. Echt waar? Ja. Oh, te gek. Dat dus doe dat je ook uh, vaker al. Heb je al vaker gedaan? Uh, vorig jaar ben ik niet geweest. Toen is Henny alleen gegaan. Ja? Toen ben ik met... Uh, met Charlie wezen kijken. Maar dit jaar ben ik wel weer voor plan om uh, ja? het water in te gaan. Ook als het dit soort weer is? Als het dit soort weer is, juist. juist. Is lekker uh, warm uh, water. Dat, uh... <laughs> ja, Dat is waar, hè? 16, 14 graden of zo? 40. Ja, het water is ja? niet echt koud op het moment. Nee. Oh. <laughs> en zondag 7 januari is er weer stand voor het lach. De open mic in, uh, in de Comedy Night in... Uh, uh, Amsterdam Beach Hotel. Oké, okay, jullie gaan weer. Toegangsprijs 11 ja. euro. Ja, ik ga weer. Altijd uh, altijd zo leuk. Ja, leuk. Dus. Nou, weer een hoop te doen dus. Ja. ja. Dus we kunnen weer onze lol op. Uh. Ja. Mooi, nou dan gaan we afscheid nemen al. Want het is alweer uh, bijna tijd voor... Uh, ja. En volgende week natuurlijk ons laatste uitzending van het jaar. Ja, dus heeft u nog uh, dus. anekdotes, leuke verhalen, goede wensen? Laat het ja, ons weten. Laat het ons weten. Net, uh. We hebben wat uh, gasten uitgenodigd voor in de studio. En die gaan ook hun uh, favoriete muziek van afgelopen jaar of van eerdere jaren aan ons presenteren. Dus wordt gezellig. Ja. Ik zal oliebollen meenemen. Neem oliebollen mee. Dan kom ja. je zeker. Hè? Dat past er wel bij, bij zo'n laatste uitzending. <laughs> Komt en, helemaal goed. Ja, en vandaag nog? Ja. Eigenlijk wil ik ook nog zeggen dat de, de studio is wel heel mooi versierd eigenlijk. Hè? Ja, dat heel hebben gezellig. de mannen dat mooi gedaan. Hè? Ja, dat vind ik ook. Het is uh, Willem die altijd voor ons zit. Die, okay. uh, die doet dit. Ja. Die is nu ook huismeester. Dat, uh, die die huismeester. doet dat echt heel erg goed. Ik ben heel blij met die man. Ja, zeker. Mooi licht dus, inderdaad. Uh, ja. Ja. En thuis natuurlijk mijn kerstboom is ook mooi in volle verlichting. Dus, uh, heb jij een uh, kerstboom? Ja, ik heb een echte kerstboom. Ja. Ja. Okay. Vind ik wel leuk hoor. Ja, ja het aftuigen ja. ook? Ja, dat vind ik helemaal geen probleem. Oh, ik vind dat vreselijk. Daarom neem nee, ik gewoon nee. geen kerstboom meer. En dan gooi ik die kale boom die gooi ik uh, over het balkon naar beneden. En dan sleef ik hem naar ja, de vuilverbranding of zo, dus dat gaat allemaal soepel. Ja. ja. ja. ja. Hey, zou er dit jaar weer een kerstboomverbranding zijn op het strand? Nee, want het is toch milieutechnisch niet goed? Daarom doen ze het niet. Oh. Daarom wel jammer, het. want dat is wel heel leuk. Ja, maar ja, al die uh, fijnstof en zo, en, uh, ja, dat, dat willen ze niet doen. Daarom is het vorig jaar ook niet gedaan. Ja, nee, en Tatastiel blijft doorgaan. Ja. Niet naar de bekende weg, hè? Ja, ja dat is niet bekende. Ik vind, als je, je Tatastiel mag verbranden, mogen wij ook kerstbomen verbranden. Op het moment dat Tatastiel stopt, stoppen wij met kerstbomen verbranden. Ja. De burgemeester is het niet meer eens, dus dat scheelt. Oh, okay. Ik ga er ook niet over nadenken. Ik ga <laughs> always look on the bright side, dat vind ik echt... Uh, ja. Een heel mooie mooi einde. einde. Ja, we blijven met een mooi einde ja. vinden. Tot volgende week. Tot volgende week. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.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 Life's a piece of Zie allemaal fijne dagen en een voor